Jan van der Putten met het NOS Journaal. Sportwinkel Decathlon roept gevaarlijke wielen van racefietsen terug. Die kunnen onderweg breken met alle risico's van dien, zoals ernstige valpartijen. Racefietsen met de gevaarlijke wielen waren tot deze week te koop. En verder waarschuwt Decathlon voor paardensnoepjes van Fuga -treats. In zakken van 3 kilo kunnen niet-eetbare stukken zitten... die gevaarlijk zijn voor paarden en pony's. Oekraïne zal geen grondgebied aan de bezetters geven, omdat dat in strijd is met de grondwet. President Zelensky zegt dat na de bekendmaking dat Trump en Poetin komende vrijdag in Alaska over de oorlog in Oekraïne zullen spreken. De Wall Street Journal schrijft dat Poetin een staak het vuur heeft voorgesteld, in ruil voor grote concessies van Oekraïne. Het zou erop neerkomen dat Oekraïne de Donbass het oosten afstaat. Zelensky zegt dat hij klaar is voor echte oplossingen die vrede brengen... maar dat dat ka niet kan zonder Oekraïnse betrokkenheid. De politie heeft de verdachte opgepakt... in het onderzoek naar de dodelijke schietpartij van donderdagavond in Amsterdam. Het is een jongen van 16. Bij de schietpartij in Amsterdam-Zuidoost kwam donderdagavond een jongen van 17 om het leven. De verdachte sloeg op de vlucht. Of er nog meer verdachten zijn, zegt de politie niet. Bij de verkiezingen in oktober is Laurens Dassen opnieuw de lijsttrekker voor Volt. Dassen is nu vier jaar fractievoorzitter. Volt heeft twee zetels in de Kamer. Kamerlid Marike Koekoek staat op nummer twee. Op 30 augustus stelt het partijcongres van Volt de definitieve kandidatenlijst vast. Het weer nog zonnig en wat bewolking. Het wordt 20 tot 27 graden. Morgen droog en veel zon. En ongeveer dezelfde temperaturen.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 Good night for the old town. Fire I smell the spring On the smoky wind Dirty old town Dirty old town I'm gonna make me a picture of mine. Shining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 Dirty Old Town, Dirty Old Town, Dirty Old Town. Goedemorgen luisteraars op deze zonovergoten zaterdagmorgen. We hebben geluisterd naar uh, het liedje Dirty Old Town. Uh, ik weet niet wie het gezongen heeft, maar dat weet... De de Volks. En dat heeft vast te maken met het volgende onderwerp. Want uh, ik, vanochtend werd ik wakker. En ik dacht, wat ruik ik toch? Ik ruik hout, ik ruik rook, ik ruik vis. Uh, misschien een door de altaar. Maar we gaan eerst even zeggen wie dit programma gemaakt hebben. Dat is uh, Hans Botman en Ger Loofman, die hebben de redactie gedaan. Uh, Marja Kop, die doet de techniek. En het warme stemgeluid wat u nu hoort, dat is van Roy Dongen. En aan de telefoon hebben we Ben Zonneveld... die verantwoordelijk is voor deze heerlijke geur als je ochtends wakker wordt. Goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, ik maakte een grapje hoor, het stond niet. Het rookt gewoon inderdaad naar, uh, ja, op een natuurlijke manier naar gerookte vis. Ja, en dat uh, gaat voorlopig nog wel even zo duren. Want uh, alle vissen zitten nu in, uh, in de ovens. Uh -huh. Er zijn dertien uh, uh, rokers, die zijn nu uh, bezig. Ze zijn gewoon allemaal nerveus van ik moet mijn vis, ik moet mijn vis. Ik zeg, om kwart van negen krijg je de vis en dan kan je uh, in je gang gaan. Dus nu is iedereen uh, druk bezig. En uh, ja, we hebben het ook wel ook gezellig ook wel publiek. En uh, het gaat van uh, 7 vissen tot uh, 22 vissen de man. Wauw. Dus uh, het begint aardig uh, op te lopen hier. En uh, uh, de, de tot hoe laat duurt het? Tot hoe laat is de uitslag? Of de, de, de, komt de jury bij elkaar? Nou ja, om 2 uh, uh, uur moeten de rokers een vis inleveren voor de jury. Ja. En ze moeten er ook nog twee extra inleveren voor de verkoop voor het goede doel. Ja. En uh, dan komt uh, de burgemeester... Anneke, Kopen, Kat en Boudewijn voor. Die twee die zitten heel goed in de vis. En de burgemeester Molenburg is natuurlijk al jaren voorzitter van de jury. Dus die weet inmiddels ook wel wat van vis. Ja. En die gaan dat jureren. En uiteindelijk uh, gaan er 13 op tafel. Dan gaan er acht gaan er af. Dus de eerste ronde is gewoon kijken. Dan ziet hij er mooi uit. Uh, het ruipt er geen vet uit, noem maar op. Ja. Dan gaan er acht gaan er weg. En dan uh, blijven er vijf over. En die vijf die worden uh, opengemaakt. Die mogen ze proeven. De corridor is op kijk en uh, smaak wordt die gekeurd. En uiteindelijk uh, komt daar uh, de winnaar uit. En dat is dan uh, de kampioen van Zandvoort. Kijk, dat is, dat is in ieder geval iets moois. We hebben weer een eigen kampioen, uh, Markeel Roken. Um, en die andere vissen die, die verkocht worden, die zijn voor het goede doel, nee je? Die, die zijn voor het goede doel. En uh, ik moet nog even uh, bellen naar het Zandvoort's doel. Dus dat kan ik nog niet helemaal bekendmaken. Want we hebben elk jaar hebben we een zandvoortsgoeddoel. doel. Oké, okay. nou ja, er zijn goede doelen genoeg in Zandvoort, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, uh, wel, jawel. En het is uh, gezellig om daar even te komen kijken. Die overzien zien er ook allemaal heel anders uit, hè? Die hebben mensen zelf gebouwd. Nou ja, er zijn de verschillende uh, creaties, om het zo maar eens te noemen. Ja. En uh, ja, dat is gewoon leuk. En uh, iedereen is welkom. Er komt wel heel wat publiek komt er hier voorbij. En die vraagt ook uh, aan de rokers: hoe doe je dat? En nou, er wordt niks uitgelegd. En een uh, aantal, uh, ja, hoe laat ga je verkopen? Nou ja, om half drie zo'n beetje. Doei. En uh, dan, uh, ja, dan gaan we verkopen. Oké, okay, nou, dat is dus mooi. Dus de, de luisteraars die zeggen van... nou, ik wil nog wel een klein wandelingetje maken. Ik ja. nee, die kunnen even ja, naar het dorp kan. komen, Kerkplein. En is er ook... Uh, ja, het klinkt raar, maar het is wel zandwoord De vis moet ook zwemmen, hè? Dus uh, is er ook iets van een drankje bij te krijgen of zo? Nou ja, als je hier om je heen kijkt... <coughs> zie je ongeveer vijf, zes uh, terrassen met ondernemers. Kijk. En uh, terras 1 zit al helemaal vol, zie ik nu. Ja. Uh, terras 2 uh, zit voor de helft vol. Dus het loopt lekker ook voor de ondernemers. Is het leuk, hè? Ja, dus de mensen kunnen gewoon lekker op het terras gaan zitten. Kijken tot hun, ja. wachten tot hun vis uh, uitgerookt ja. is en die dan kopen voor het goede doel. Ja, prima. Nou, dat wordt, dat wordt helemaal mooi. Ja, ik, ik ben er natuurlijk vanmiddag zelf ook, hè? Voor mijn mantelzorg ja, mee, opa. Ja, toch nog wel vanmiddag. ja. De traditionele makreel voor bij opa kopen. Dat ja. Ja, is helemaal goed. Oké, okay. dankjewel. Heel veel succes. Ik zie je vanmiddag hè? En tot vanmiddag. Oké, okay, dankjewel. Dank wel Doei.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 I'm gonna be the man who's working hard for you Dit was een, een heftig nummer. Ik ben helemaal wakker, Marja. Ja, ja, ja. ja. Wie waren dat? dat? Is, ik, ik weet het niet. Een of andere heavy metal met de, uh, Valhalla Calling Me. Wat? En, dus uh, we halen uh, roepen. Ja. Het uh, <laughs> is een viking nummer. En ik vond hem eigenlijk zo ontzettend leuk. Oké. Okay. <laughs> <laughs> nou. het, het hoort niet bij het programma, sorry. Ik, uh... Nou, het is misschien af en toe ook wel leuk om uh, een, een afwijkend <laughs> nummer te hebben. Dat we allemaal goed wakker zijn en er helemaal klaar voor zijn. Een, een vikingnummer hebben we dus uh, ja. gehoord over het Walhalla. Uh, nou, we gaan nog niet naar het Walhalla. Uh, maar er is wel een heel interessant nieuwtje. We probeerden net uh, alvast even stiekem Peter Tromp te bellen. Dat lukte niet, maar de goede man heeft natuurlijk ook vrij. Uh, maar er is een, een uh, oefening van het Zandvoorts Koor. En het Zandvoorts Koor oefent altijd op dinsdagavond van 8 tot 10. En dat doen ze altijd in de blauwe tram... Um, maar nu gaan ze dat uh, op, het, uh, da op het plein doen voor school. Gaan ze daar twee uur lang gaan ze oefenen. Dus het complete koor gaat daar staan en zingen. En iedereen kan daar gewoon komen genieten van de muziek. Je kan Doe op het terras bij school gaan zitten. Van acht uur tot tien uur op dinsdagavond. Leuk. Dus je hoeft er niet voor te betalen. Je kan genieten van, uh, van de koorzang uh, in de open lucht. Het is prachtig weer natuurlijk. Uh, en je kan dan, nou, als je zegt, nou, je kan op de muurtjes daar gaan zitten. Maar je kan ook uh, uh, even staan luisteren. Je hoeft geen twee uur te blijven voor het volledige concert. Maar je kan ook gewoon een drankje bij school halen. En uh, genieten van de, van de uitvoering van uh, al deze zandvoortes. Ja, mooi. Dat is leuk, toch? Ja. Dat is een, een aardig nieuwtje. Dat was uh, nog niet bekend, maar gisteren kreeg ik drie telefoontjes van Peter Tromp, die ik allemaal gemist had. Dat hij nou als Peter belt, moet ik hem toch maar terugbellen. En toen kwam hij met dit bericht, dus ik dacht, nou, dat is een leuk item voor uh, Goedemorgen Zandvoort... om nog even in het programma toe te voegen. Ja. Nou... Ja, jammer dat ik hem niet te pakken kreeg. Ik kreeg zijn... Uh, ja, nou, wie weet kunnen we het volgende uur nog een keer gezellig bellen. Als we wat tijd over hebben. Ja. Um, ja, we zijn natuurlijk zo meteen in afwachting van uh, uh, onze uh, nieuwe gast. Um, maar zullen we nog maar een stukje muziek uh, genieten? Ja. Ik heb Ralph McTel met Streets of London. Dat klinkt gezellig. Have you seen the old man in the clothes down market? Kicking up the papers with his worn-out shoes. Eyes, you see no pride, and the lee at his side. Yesterday's paper, telling yesterday's news. So how can you tell me you're lonely, and you say for you that the sun don't shine? Or oh, let me take you. I'll a hand and lead you through the streets of London I'll show you something to make you change your mind Let's Dag de Peter. Hi, uh, oh. hey, ik heb geweld, ja, inderdaad. We krijgen nu een heel spannend ik. verhaal. <laughs> ik, uh... U hoort ik, de Baaien en u hoort dus Peter misschien. Als we naar de, de, de mengtafel, dan krijg je een mooie verdomme. En dan uh, kun je vertellen over, de, over het zingen op uh, dinsdagavond. Ja, oké. Okay. Doei. Dag Peter. Nee, nog niet. Oh. Nu? Dag Peter. Dag Peter. Dag, Ah, het is gelukt. Ja, het was eventjes uh, hectisch met de techniek. Maar het is ons allemaal weer gelukt. En we hebben aan de telefoon Peter Tromp. En ik heb er al wat over verteld. Maar je kan het zelf natuurlijk nog beter en uh, nog een keer vertellen. Ja, uh, sinds jaar en dag uh, repeteren wij op dinsdagavond. als zijnde Zangvoort niet Zandvoort, maar Zangvoort sinds anderhalf, twee jaar een gemeen koor... Uh, echte vrouwen, 25 mannen. Tussen de 55 en 60 koorleden. Wow. Dus dat is nogal wat. Sinds zaterdag weer tegen wij in de blauwe tram. En uh, altijd binnen. En wij dachten van nou, wat is het niet leuker als op een zomerse dag als aanstaande dinsdag. Om een keer acte passants te geven voor de bewoners hier uh, op het Louis Davids Carré om een keer naar buiten te gaan met z'n allen en daar de repetitie uh, te gaan doen. En uh, zo gezegd, zo gedaan. We hebben de dirigent gewaarschuwd, we hebben de school gewaarschuwd. Ze weten dat uh, de stoelen gaan naar buiten toe. En wij gaan voor de omwonenden en voor alle belanghebbenden, en dat hoeven niet alleen de omwonenden te zijn natuurlijk, gaan wij daar onze repetitie doen. En dan heerlijk in de buitenlicht op een mooie, warme zomeravond. Ja, we hebben al de luisteraars gezegd dat ze gewoon kunnen aanlopen tussen acht en ja. tien. Ja, dat klopt. Dat ze niet per se een kaartje hoeven te kopen en daar uh, te gaan zitten om een stoeltje... maar dat ze gewoon op de bankjes kunnen plaatsnemen of bij school op het terrasje. Wat ze willen, maakt niet uit. We maken er een gezellige avond van. En ze kunnen dus gewoon gratis genieten van uh, twee uur ja. lang koorzang. Ja, inderdaad. En uh, onder de bezielende verleiding van onze nieuwe dirigent... En wie is de nieuwe dirigent? Matthijs Broersen. Wat? Uit Haarlem, lekker dichtbij. En die is nu een maand of drie uh, bezig. En uh, bezielend, dat is het woord wat ik moet gebruiken, want uh, uh, de beuk gaat erin, zeg maar. <lacht> Hij maakt er wat moois van. Dus, okay. Dat is leuk. Nou, en euh, ja, uiteraard, de, de, iedereen kan gewoon komen kijken. De mensen op het louis davis Carré zelf, die hebben natuurlijk loges euh, met die balkons daarboven. Die hebben loges, die zitten allemaal heerlijk op hun balkonnetje, te genieten van een mooi stukje muziek, dus dat is heel fijn. En uh, via een annonce in de hal en in de liften uh, maak ik ze attent op het feit dat wij dinsdagavond uh, daar komen uh, zingen in de buitenlucht. Nou, ik vind het uh, fantastisch. Uh, ja. Ik kom uh, ja. in ieder geval eventjes uh, genieten van, uh, van, de, van de koorzang. Um, dus ik wens jullie heel veel uh, succes en uh, nogmaals een oproep aan iedereen die zegt van nou, het is een mooie dinsdagavond. Ik ga eventjes van het koorzang genieten. Je hoeft geen twee uur te blijven. Je kan ook rustig een half uurtje kijken en dan zelf word je zo enthousiast dat je tot het einde blijft staan wat de mensen zelf willen. Ze zijn van harte welkom. Dankjewel voor de informatie, Peter. En heel veel succes ja. dinsdag. Dankjewel. En succes met de uitzending. Bedankt. Da. Hoi. Ik kan verder. Dan gaan we door naar onze volgende gast. Aan tafel zitten Walter Sjans. Sans Sans. <kijen> dat was een kleine zeg woord. Niks, uh, Roy. Nee, nee, sorry. Misschien zet ik nog mijn hoofd in andere activiteiten. Ook dat wil ik niet weten. Oh, ja, nou, hoe als zou ik anders willen weten. Maar uh, je bent hier natuurlijk voor een ander onderwerp. Ja, ik alhoewel als het wel een beetje in de richting komt van uh, echt zandvoort. Want uh, ja. het gaat over verhalen. Ja, het gaat over de Formule 1 en het gaat over verhalen. Um, misschien heb je het vorig jaar gezien, uh, op onze socials verzamelen wij verhalen van Zandvoorters, wat de Formule 1 voor hen betekent. Hè, de Formule 1 heeft enorme impact op, op Zandvoort, ook op de inwoners. En daar komen gewoon heel veel mooie verhalen vrij. En het bijzondere is, wij kennen natuurlijk um, de verhalen van de periode tot 85. Ja. He, iedereen heeft met Jan Lammers uh, geknikkerd. Ze zijn allemaal onder het hek doorgegaan. Ze hebben allemaal onder de tribune geslapen. Ze hebben allemaal in de bouwers <lacht> met uh, de, de coureurs geborreld. En nog wat veel meer. Maar we zijn nu gewoon vijf jaar verder. En ook nu zijn er al heel veel van die verhalen. En we hadden bijvoorbeeld vorig jaar een verhaal van jongetjes die Elbon ontmoet hadden in het dorp. Er is een verhaal van een, een bal die over een hek ging bij de golfclub. En dat zijn ze hem terugbracht. Het verhaal dat Hamilton op de scooter het dorp binnenkwam... dat hij anders de race gemist had. En zo zit er vol met verhalen. Het bijzondere is alleen dat die verhalen... Die, die, die, die vertellen we elkaar wel, maar we laten ze niet zien. En wij zouden heel graag als gemeente ook laten zien... van ja, weet je, die in Zandvoort dus dat is gewoon de motor van Zandvoort. Hè? Wij zeggen altijd motorolie hebben ze in hun, in hun aderen. Vertel ons die verhalen, dan vermenigvuldigen wij ze. Dan laten wij ze ook zien. En, ik praat maar gewoon door, Roy... Het heeft een tweede, tweede doel. Er zijn ontzettend veel media in het dorp. En uh, die beginnen echt vanaf het moment dat de camping opgebouwd wordt, zijn die gewoon in het dorp. En ik word de hele dag door door allerlei media gebeld, heb je nog een verhaal voor mij? Ja, hoe fijn als ik ze dan naar Zandvoort kan sturen met een mooi verhaal. Of ja. iemand met een verzameling, of iemand die net bezig is om zijn vlaggen op te hangen, of de straat in te richten. Dus ook dat is het tweede doel erbij. Ja, nou dat is wel heel erg leuk. Ja. Het is inderdaad wel waar, want ik. Uh, ik... Ik ben helemaal niet thuis in de motorsport. Uh, alhoewel ik wel een groot voorstander ben van de Formule 1. Want ik vind het natuurlijk ontzettend prachtig hoe het hele dorp me uh, ja. aankleedt. En hoe heel Nederland er naartoe leeft. En al die mensen die er naartoe komen. Ik zat ja. zelf een tijdje terug in de trein. Of een tijdje terug de vorige keer in de trein. En er kwamen mensen, die kwamen uit Las Vegas. Ik zeg, komen jullie dan hier voor de race? Ja, zegt hij, want ja, het is voor ons een stuk goedkoper om naar Nederland te vliegen. Ja. En hier naar de race te komen. Ja, nee, en een paar dagen vakantie te hebben. dan een ticket naar Las Vegas. Te komen wat dan de hoek is. Ja, uh, ja dat ja. klopt. En ik heb, uh, twee jaar geleden zat ik bij de kwalificatie op de tribune. Daar zaten twee Mexicanen met hun moeder uh, op de tribune voor mij en die volgers zijn ze overal. Ja, ja, ja, ja. Dus dat is helemaal bijzonder. Fantastisch, ja. ja, ja echt. En, uh, dan vind ik het ook heel bijzonder dat ze dan gepresenteerd worden of getrakteerd worden op een Hollandse medley. Met <lacht> Nederlandse muziek en meezingers. Wat ze trouwens op zich wel heel erg leuk vonden. Hoor. Ik denk, als jij in Mexico naar de Formule 1 gaat, hoor je daar alleen maar Mexicaanse muziek. Ja, ik wou dat zeggen. Wij horen wel heel veel andere soorten, ja. muziek ja. en andere culturen. Ja. Dus, uh... Nee, maar we hebben in de, in de Zandvoortse courant hebben we een oproep gedaan. Uh, er staat een advertentie. En gewoon, laat je verhaal horen. weet je Stuur een fotootje en dat kan gewoon naar het mooiste mailadres wat we hebben: formule 1 Dus ja, heel graag. Formule 1 uit standwoord.nl voor alle mooie verhalen. Ja. Anekdotes. Ze hoeven niet heel serieus of zwaar te zijn. We mogen ook gewoon grappige anekdotes tuurlijk, zijn. Tuurlijk. En we weten ook van mensen dat ze het dorp uitgaan omdat ze het te druk vinden. Nou, de burgemeester heeft een mooi verhaal geschreven over Hardenberg, die houden ook een racefestival. Ga daar misschien heen. Maar uh, nee, het is uh, echt de, de, het stikt van de verhalen. Er is, de, er is één mooi verhaal, en ook dat zou ik heel graag gewoon bevestigd willen zien of, of willen horen. Vettel schijnt gewoon echt. Uh, s'nachts naar een feest toe gegaan te zijn. of het wat rustiger moest, kan. omdat hij de volgende dag moest racen. <laughs> nou, hoe mooi als ik gewoon ja. die persoon. hier nu. dat hij dat verhaal kan vertellen. en zegt van ja, klopt, Vettel stond hier in zijn pyjama. Ja. <laughs> ja. Dat lijkt me heel bijzonder. Ja, ja. En dus dan ja. gaan er heel veel verhalen rond. en ik weet niet of ze allemaal waar zijn. maar deel het met ons. En dat kan ook gewoon zijn, gewoon klein van. joh. Um, we gaan hier nu de, de, de straat versieren. Of we gaan nu hier met de iets doen. Of we gaan een barbecue doen met z'n allen. Of dat soort verhalen. Want het heeft echt impact op het dorp. Ja, is dat zullen we dan, laten zien. Ik stond met Vettel bij uh, Marcel, de slagerij. Uh, een gesprek te voeren uh, over etenworst. En dingen die daar ja. in de fritine lagen. En ik was dingen aan het uitleggen. En toen zei ik tegen hem. Wat een aardige man. Wat is vet al? is oh, oh, oh. Okay. Geen jezus een selfie gemaakt. Uh, ja. Kun je daar nou, gaan. Is ja. het waar dat hij de Maxburger kocht? Dat weet ik niet. Of nee, dat het verhaal. Mag gaat ook ja. nou, dan moeten we Marcel dan vragen, <laughs> dat dan hij de Marstad ja. afdoen. Nee, ik stond er wel met hem te praten over wat er allemaal lag, maar ja. wat hij gekocht heeft, yes, dat weet ik dat niet. Uh, nee. Nee, okay. nee, maar goed, deel dus inderdaad die verhalen met ons. Uh, Formule 1, en daar kan het allemaal heen. En, en als die verhalen er zijn, wat gaan we dan Ja, Wat we ermee doen is dus inderdaad, enerzijds zal ik ze naar meenemen richting media. En voor jou, we hebben nu al, we hebben natuurlijk straks weer een mediacentrum. Um, alleen aan productiewagens zit wel op 40 dollar bewijzen. En dat zijn dus echt gewoon de wagens voor de, om de producties te doen. Daar waar de redacties op terugvallen. Ja. Dus uh, een, een burger, onze burgemeester geeft gemiddeld tussen de 70 en 80 interviews in zo'n weekend. Ze lopen hier continu rond om verhalen te verzamelen. Ja. Dus al die media die komen ook bij mij en, en ook in het mediacentrum. En daar gaan we die verhalen natuurlijk ook slijten. Maar daarnaast, we hebben gewoon een Facebookpagina. We hebben een Instapagina. We hebben nu een team bij, bij communicatie van de gemeente zitten die echt op pad gaan. Misschien heb ik al de eerste dingen gezien. En, en daar vertellen we die verhalen. Ja, het is ook gewoon een soort van historie wat we dan vastleggen. Uh, dat of sowieso. Een informele historie. Ja, dat is natuurlijk ja. ook gewoon leuk, weet je. Uh, het, uh, volgend jaar is het voor het laatst en, en dan, dan gaan we weer met z'n allen vertellen hoe het was inderdaad. Ja, dan komen ook al die verhalen weer. net Zoals we zo in het begin hadden over de jaren 80, ja, dat vind ik fantastisch. Ja, en er zijn gewoon heel veel verhalen. Nou, ik vind het een heel leuk idee. Dat doet ja. me een beetje denken aan. Ik weet niet precies welk boek dat was. Maar over alle verhalen over de horeca van toen. Ja, ja het barboek. Ja, dat is ja het barboek. Echt superleuk. Ja. Ja. Ja, en het, het grappige is natuurlijk... Ik, ik zit natuurlijk in die werkgroep 200 jaar. En uh, daar zijn we ook met die geschiedenis van Zandvoort bezig. En het grappige is dat er dus gewoon dingen bewaard zijn... waarvan je nu zou zeggen, die bewaar ik helemaal niet. Maar waar we nu heel blij mee zijn. Van het eerste badhuis is bijvoorbeeld de boekhouding bewaard gebleven. De gastenlijst. Ja. ja, waarom zou je... Zou je die nu bewaren, weet je als je een hotel of wat ja, hebt? Ja, vijf je die is vijf jaar is klaar weggooien. Maar als je over 200 jaar de historie van Hotel Keur wil doen... ben je heel blij dat je nu een gastenlijst hebt. Ja. Nou, en dat is natuurlijk heel, heel klein, maar heel, heel... Het is zo leuk om dit soort verhalen te bewaren en ja. te hebben. Oké, okay. nou, dat is dus heel mooi. Nog één keer het, uh, het e-mailadres voor de luisteraars. Pen en papier bij de hand. Dat is het mooiste adres wat we hebben. Formule1.zandvoort.nl Dat is niet alleen voor, voor de verhalen... maar dat is ook voor als je altijd een vraag hebt over de Formule 1 vragen over doorlaatbewijs, vragen over toegang... vragen over wanneer uh, de dicties voor je huis weggehaald worden. Allemaal dat soort vragen. Gewoon vragen over de Formule 1 in Zandvoort. Allemaal naar formule1.zandvoort.nl Plus dat je dus inderdaad je verhalen kunt delen daar. Oké, okay, dankjewel uh, Walter. En ik hoop dat we heel veel mooie verhalen krijgen. Dan kunnen we hoop misschien een paar uh, highlights in de, in de uitzendingen... Ja, naar de Doe Formule dat. 1 leuk, ja, natuurlijk. Oh, nou, heb ik weer een plaatje met uh, Steelers Wheel... met Stuck in the Middle with you. Ja. Dankjewel.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 Dat was een heel uh, rustig, uh, maar ook wel heel erg lekker nummer, uh, Maya. Wie ja. was dat? Dit is de Dead South met In Hell I Will Be In Good Company. Wow. Dus, uh, je, je, je komt pas de goede mensen tegen in de hel, hè? Ja, ja interessant. <laughs> nou, daar kan ik mezelf wel heel veel <laughs> ja, bij ik voorstellen. Kom, ik kom als eerste binnen. <laughs> ik sta bij de deur. <laughs> oh, kijk, okay, nou, we hebben allemaal wel iets. Uh, ja, we zeggen wel, dat, uh, it's, uh, it's sometimes good to be bad, hè? Ja, is de cool. uitdrukking. Ja, ja, nou, we gaan allemaal gezellig... Er wordt een feestje in de hel, in ieder geval, zo begrijp ik. Ja, Je bent absoluut. wel in de stemming. We hebben wel hallen gehad, nu de hel. Ja, toch? Gaat het zo door? Uh, ja, goed. <laughs> ja. Ik denk, we gaan de goede kant op. We gaan dus de goede kant op. We gaan ervoor. Nou, dat komt heel goed uit. Um, ja, inmiddels is ook onze volgende gast uh, gearriveerd. Um, en dat is uh, ja, uh, van de organisatie Roundup. Uh, en heel erg spannend, want het gaat over iets... Uh, Iets sportiefs op het ja. strand. Daar kunnen we geen demonstratie van geven op de radio. Maar je kan er vast iets meer over vertellen. Zeker. Uh, is, uh, en allereerst, wie jij bent. Ja, mijn naam is uh, Niels van Weerdenburg. Ja. En uh, het is trouwens Round Net. Dus uh, Round Net. En dat is Up. Dus. Okay. En dat is best wel belangrijk, want dat legt eigenlijk ook wel gelijk uit een beetje wat het spelletje is. Dus het is uh, heel kort: het is een, een spelletje waar je om een rond netje loopt. Zo'n grote trampoline. En dan sta je met vier spelers. En eigenlijk is het hetzelfde als volleybal... Alleen in plaats van dat je over het net speelt... dan speel je hem in het net. Dus je hebt... Uh, snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, dus een cirkel en daaromheen... Er ja, ja. Ja. Ja, staan vier mensen. In de cirkel of uit de cirkel? Ah, nee, kijk. Dus je hebt een ja. trampoline. Dus ja. dat is een netje. En daaromheen vormt een soort denkbeeldige cirkel van 1,80 meter. En daar staat op 12, 3, 6 en 9 uur staat een speler. In twee teams. Dus 12 en 3 uur is een team. En 6 en 9 uur is een team. Ja. Die spelen het balletje over. Net als met volleybal... De eerste verdedigen, de tweede bouwt de aanval op en de derde doet de aanval. Maar in plaats van dat je hem over het net speelt bij volleybal, speel je hem eigenlijk het balletje met je hand in het netje. En dan hoop je dat je tegenstander de bal niet heeft en dat hij op de grond stuitert, want dan heb je een punt. Net als Oké, okay, maar anders start hij op de trampoline. Dat wil je ook niet. Dus maar, hij is ijs, ja, zeg Maar juist. fout, als hij twee keer op de trampoline stuitert... of als hij op de grond stuitert. Oké. Okay. Dus, maar je hebt dus niet zo'n groot team nodig. Dus je kan heel makkelijk zelf een team samenstellen met z'n tweeën en, uh, ja? en meedoen. Ja, zo is het. Ja. Dus, uh, en, uh, en het is ook heel makkelijk meenemen. Dus het, je breekt het af, je neemt het in de tas mee. En je kan op het strand of in het park. Dus je, hebt, uh, je kan het spelen wanneer je wil. Oké. Okay. Maar nu ben je hier bij de radio. Dus ja. het is niet zo dat je waarschijnlijk nu straks met twee vrienden dit, of drie vrienden dit gaat doen. Nee. Nee. Nee, <laughs> nee. nee <we laughs> We doen het iedere dinsdag ja. trouwens in het park, dus uh, in Haarlem spelen we, dus daar soms met 12, laatst met 30 mensen, dus dat was een hele park vol, maar um, dit weekend organiseren wij morgen bij uh, Beach Club de Spot, in ja? Zandvoort organiseren wij ons strandtoernooi en uh, ja, inmiddels staat volgens mij de teller op uh, bijna 90 deelnemers, dus uh, ja, van allerlei verschillende niveaus. Dus, uh... Oké, okay, maar Nederlanders zijn 45 teams. Ben Zoiets ben ik zelf ja, zelf ja, ben, ja. Ja, dat is heel ja. goed. Ja. Dus we kunnen wel naar de... Dan moeten we er nog een paar bij hebben. We moeten naar de honderd dan, toch? Ja, dat ja, moet ja. lukken, weet je. Ja. Want, uh, voor de honderdste moeten we even een leuke prijs bedenken nu, denk ik. Toch? Kijk, zie, als er luisteraars zijn... Je, je hoeft het niet... Uh, leeftijd gebonden is het niet, toch? Nee, nee helemaal nee. niet. Nee, uh, Twee armen, twee benen is handig. En dan, uh, dan kom je er wel. Ja, nou, dus uh, ook de wat oudere luisteraars... kunnen gewoon nog meedoen en zeggen... Ik, ik doe op een rustig tempo. En, en is dat, het duurt dat lang zo'n toernooi met zoveel mensen want ik het kan een, maar met ja, ja, dus een half uurtje duurt. Nee, nee, nee. Dus het toernooi zelf is van. Uh, we starten echt uh, om tien uur strak. Want we hebben wel gewoon. Een, en dan in de ochtend spelen we de voorrondes. Uh, en daarna op, word je op basis van niveau in de middag ingedeeld met uh, een soort knockout. Dus dan, uh, ja, dan, dan ga je echt voor de, voor de finale, zeg maar, uh, strijden. Oké. Okay. Wat wel leuk is om te benoemen is als je het toch een beetje spannend vindt om echt gelijk aan zo'n toernooi mee te doen om half één. Uh, dan is het lunchpauze voor alle deelnemers. Maar dan organiseren we een clinic. Dus alle mensen die denken, oh, ik vind het wel leuk, maar ik wil niet met het toernooi meedoen. Kunnen gratis om half één uh, komen. En dan krijgen ze gewoon les van uh, een paar uh, pros. En die leggen het gewoon uit. En dan kunnen ze lekker een uurtje spelen. Oh, uh, dat is, is heel leuk natuurlijk. Ja, ja. ja dus uh, de, om het lekker laag rempelicht te houden voor iedereen. Ja, ja. Dus de ja. mensen die het niet kennen, die zeggen, nou ga ik ga morgen gewoon even kijken. Dus ja. die ze zeggen, nou dat ziet er leuk uit. Dan kun je met de clinic mee meedoen. Ja. En na ja. een uurtje dan kan ik eigenlijk gewoon zeggen, nou volgend jaar doe ik gewoon wel mee. Precies, uh, of uh, de ja. dinsdag haak je lekker aan. En we hopen ook dat het een beetje blijft leven in Zandvoort. Dat mensen, dat ook gewoon een community staat in Zandvoort. Want wij doen het in Haarlem. Ja. Um, dus uh, ja, heel leuk als dat in Zandvoort ook gebeurt. Want... En als, waar doen jullie het in Haarlem? Is dat vast in de lokalatie? Nou, of verschillende of? parken. Dus uh, we spelen vaak in het Kenao Park de ja. laatste tijd. Maar soms ook in Nelson Mandela Park, Ripperda. Dus dat uh, We hebben gewoon een groepsappje. Daar ga je in en uh, elke week uh, kan je stemmen of je erbij bent ja of nee. En dan zeggen we waar het is. Oké, okay, ja. dus dat, de mensen kunnen zeggen dan, als ze dat zouden willen... zeggen, nou, ik wil, Zandvoort heeft nog niet echt een community op dit gebied. Ik wil een paar keer aansluiten in Haarlem. Kunnen ze dat ja. zaterdag ook, of zondag is het? Nee, dat dus, dus zondag, morgen is het Ja, weg. ja, dan kunnen ze bij jou wel daar melden. Bedoel bij ja, je, absoluut, ja, absoluut. En, en dinsdag hebben we, elke dinsdag is het, uh, is het spelen. Is ja, en ik ga in, nu die beschermen jouw nummer hier in de radio. Uh, nee, nee. <laughs> nee. <laughs> maar we kunnen wel prima even op, misschien op de website iets delen... met een linkje waarin ze in, in de WhatsApp kunnen. Ik weet niet of dat kan, maar dat... Ja, ja natuurlijk. Ja, natuurlijk. Op wat voor niveaus wordt dat gespeeld? Ja, voor alles. Dus uh, beginners. Dus mensen die, uh, die het echt nog nooit gedaan hebben. Uh, tot, uh, er zijn ook zes teams waarvan er... Uh, ja, die doen ook mee met landelijke toernooien. Die gaan zelfs naar het buitenland en die nemen het uh, bloed serieus. Die zijn heel fanatiek en die zijn ook wel heel goed. Komt het nog wel eens als Olympische sport of zo? Of, nou, uh, dat, zou wel, ja. dat zou wel mooi zijn. Ja. Ja. Ik denk dat het nog wel eventjes duurt. Maar het, zou, uh, het is er vermakelijk genoeg voor, absoluut. Ja. Oké. Okay. Ja. Vind ik wel. Zou wel moeten. Ja, maar dit is wel een heel laag sport ja. Dus Iedereen kan er ook makkelijk aan meedoen. Je hoeft er niet een hele dure uitrusting voor te kopen, begrijp ik. Totaal niet. Nee. nee je hebt echt helemaal niks nodig. Gewoon uh, het netje en uh, dat is het. En uh, nou, wij doen aan de organisatie dus zorgen dat er netjes klaar zijn. Dat we de spelers bij elkaar hebben. Dus... Uh, Qua materiaal is het niet zo spannend. Maar je wil ja, een beetje het gedoe om elke keer je vrienden op te trommelen om het te spelen. Dus dat, uh, dat proberen wij een beetje uit de handen te nemen. Ja. De ja. En, en zo'n netje, dat kan je gewoon kopen ergens. Dus uh, als je zegt, nou, ik zou het ook wel willen doen uh, af en toe. Ja. Uh, Want ik kan me voorstellen, je, je koopt niet zomaar een netje. Nou, ik zou zeggen, ik kom er eerst lekker een paar keer in de ja? uh, spelen. En we hebben ook. Uh, ja, het is eigenlijk gewoon vrijblijvend. Uh, we vragen dan, uh, als je echt iedere week wil komen, vragen we iets van lidmaatschap. Maar dat is echt, uh, dat is minder dan 10 euro, dus we hebben niet meer ja. niet veel nodig. Uh, en dan, dan zeggen we ook tegen de mensen: uh, als je op vakantie gaat of uh, leuke dingen gaat doen, leen je gewoon een setje van de club. En dat kan allemaal gratis. En dan, hu dan huur je het zeg maar, gratis van ons. En dan hoef je niet eens te kopen zelf. Ja, nou klinkt ontzettend leuk. Ik ja. heb er nooit van gehoord nou, zo, bij uh, deze, dus ik zie je morgen ja. toch? Of niet? Moet ja, je ja, werken? Nee, nee, ik hoef niet te werken. Nee, nee, gelukkig niet. Nou, dan uh, ben je er om half één toch? De nee, nee, nee, nee, nee, ik kom wel kijken. <laughs> Goed zo. Heeft de club een naam? Ja, ja. Roundnet Haarlem. Dus heel simpel eigenlijk. Oh, ja. oké. Okay. Het is niet echt uh, <laughs> een spectaculair... Uh, nou, ik vind het wel uh, <laughs> lekker. toch <kokken Ja>. <laughs> of toch niet eigenlijk. Ja. En, en, <laughs> Flying uh, balls of zo. <laughs> <Nee>. Wie weet. <laughs> maar zijn er veel clubs uh, in Nederland? Uh, dus je hebt wel een landelijke bond tussen Roundnet Nederland. En die is dat echt aan het promoten. En nou, tot voor kort was dat echt... Uh, nou, gebeurde dat uh, ja, met, met een paar inzetten van een paar vrijwilligers. Maar het wordt steeds... Uh, Serieuzer. Dus er ontstaan heel veel communities. Um, en uh, ja, die communities worden soms verenigingen, zoals wij. Dus ik denk dat je nu zes of zo of tien verenigingen in Nederland hebt. Maar ook wel, uh, wel evenveel communities. Dus bijvoorbeeld in Leiden zitten, hebben ze een groep met honderd man, volgens mij. Um, oh, ja. Maar volgens mij is dat dan weer geen vereniging. Want dat durf ik niet zeker te zeggen. Maar die, hebben dan wel, die spelen wel gewoon bijna elke week uh, ook lekker met zallen. Ja, dat neemt dus wel toe. Want ik werk op een... Uh, op een school met, uh, in een uh, hoofddorp met ongeveer 4.000, uh, 4.500 oh, vier studenten. En we hebben dan wel eens dat we sports organiseren. Maar dat is altijd lastig, omdat je grote dingen dan nodig hebt uh, ja. op een terrein. En dit klinkt nou als een ideaal iets. Om te zeggen, nou, ja. Dat kun je op een, uh, een relatief klein terrein op een uh, school ja. dat wel spelen met uh, groepen studenten. Ja, ik zou zeggen dat je ongeveer 15 um, vierkante meter nodig hebt. Dat, uh, zodat je lekker een beetje de ruimte hebt om te rennen. Maar dat ja. Is, ja. En op zich is het wel lekker op gras of op, op, op zand. Dus niet echt op steen. We hebben kunstgras. Ja, Kunstgrasveld ja, nou hebben we. Yes. Uitstekend, Dat ja, ja, ja. zou, zou heel goed kunnen. Oké, okay. ja. nou dat is wel een heel leuk... Dan gaan we, ik kom morgen zeker even ja. kijken. Uh, ja. uh, heb je nog een oproep uh, voor de luisteraar? Of? Ja, eigenlijk wat ik zei. Dus, uh, dus uh, kom morgen uh, vooral kijken. Uh, als je aan wil melden... Dus eigenlijk is de, de inschrijving al gesloten. Maar als je denkt, je vindt het ja. superleuk... Um, bel of mail eventjes. En dan gaan we kijken of je nog tussen kunt fietsen. Maar het liefste uh, kom gewoon om half één. Dan kan je het gewoon even proberen. En als je het leuk vindt, dan kan je de dinsdagen om zeven uur bij ons ook een keer aanhaken. Ja. En uh, kijken of je het wat vindt. Ja. Dus ik zou zeggen, mensen, kom om twaalf uur. Dan kun je nog wat zien van, de, van de wat er gebeurt. Ja, en het gaat daarna verder. En met oude gedagen, ja, natuurlijk. Ja, ja. Dus om vier uur zijn zelfs de finale is. Dus het wordt alleen maar spectaculair in de middag. Oké, okay. en uh, hoe laat is de prijsuitreiking? De... Die is dan, ja, dus ik denk een beetje tussen vier en vijf denk ik dat we klaar zijn. oké. Okay. Ja. En er staat nog een speciale prijs. Dat is het grote bokaal. Dat is het een netje. Oh ja, we <laughs> dat hebben we, heel veel te winnen. Ja. We is ja, ja. wel een beetje uh, enthousiast gemaakt. Uh, we hebben een, uh, een sponsor die heet Snack with Benefits. En die heeft een heel lekker uh, snackpakket samengesteld. Met mm -hmm. af en toe alles erop en eraan. Dat kan je winnen. En uh, er worden medailles zelfs uitgereikt. Dus, ah, kijk, je wil liever je roem natuurlijk hebben dan, uh, dan iets fysieks <laughs> toch? Dus, uh, dus dat, dat valt te winnen. En uh, ja, dus uh, leuke, leuke kleinigheidjes. Oké, okay, en, en, en één wedstrijdje, hoe lang duurt dat? Want ik even naar de conditie kijken. Dus um, daar... Ja, het ligt een beetje aan hoe ver je speelt. Dus hoe, naarmate de dag verstrijkt uh, worden de potjes wat uh, meer op niveau. Hè? Dan, uh, en dan, dan ga je ook wat langer spelen. Dus in de ochtend is het maar een kwartiertje per potje. En ja. in de middag wordt het al, gaat het al tegen het half uur. Oké, okay, maar, dus, maar normaal gesproken als je dit jullie in het park gewoon wedstrijdjes doen of uh, voor de lol. Uh, wat is dan de gemiddelde duur van... Een... Ja, als je zeg maar tot de vijftien speelt en je speelt een één set, is ik denk uh, een de, ja, kwartiertje. kwartiertje. Ja, oh, dus, dus het is zelf goed te doen. Uh, ja, zeker. Je ja. ja, hoeft niet een, een wereldconditie te hebben waarmee... Nee, helemaal uh, niet. En niet. En, maar hoe beter je wordt, hoe meer je dus... Uh, nou ja... Nou, dan word je enthousiaster, dan ga je... Word je enthousiaster, ja. weet je waar je moet staan, moet je wat meer rennen. Dus eigenlijk, en dan is het bal langer in het spel. Dus, dus hoe beter je wordt, hoe, hoe intensiever het wordt. Daar zit wel een soort verband. Ja, nou, dat klinkt heel goed. Ja. Dus uh, oproep morgen, uh, morgen bij de spot. Bij de spot. En je kan op komen vanaf tien uur om te kijken. Ja. En kliniek is, is om half één. Klinik is om half één. En de dinsdagen in, in, in Haarlem, in het park. Maar voor nu is dit even voor Zandvoort... Ja, dat is wat het is. Het is hartstikke mooi. En mensen ja. die wat meer informatie willen hebben, kunnen dan ook gewoon morgen even langskomen. komen ze zeggen van, ja. hé, hey, uh, kan ik me aansluiten voor dinsdag? Of ja. iets anders. Informatie kijken. Zeker. Is het leuk? En meedoen aan de clinic als je denkt van, uh, ik ga het proberen. Absoluut. Ja, okay. nee, dat is helemaal waar. Ja, dus we zijn te herkennen aan onze zwarte shirtjes met ons logo met uh, net Nederland. Dus, wat uh, dus, um, ja, Dank tot dankjewel. morgen. Hopelijk. En tot morgen. Ja, zeker. Leuk. Oké, okay, ik heb uh, Benz Bone met Beautiful Things.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 is the man who stands to lose you Oh, I hope I don't lose you mm. Please stay I want you, I need you, oh God Voor het eerste uur. Um, en wie hebben we geluisterd? Uh, dit was uh, Benson Boom met Beautiful Things. Nou, Benson Boom met Beautiful Things. En dan uh, gaan we zo meteen naar het uh, volgende uur toe... van uh, ons ja. programma. Ik heb een klein stukje van Elektra Zeldanova... met Severits Doter. Dat is onze uitsmijter. Dat is onze uitsmijter. I am my mother... Daughter the one who runs barefoot cursing sharp stones, I am my mother's Savage daughter, I will not cut my hair, I will not lower my voice My mother's child is a savage, she looks for her romance in the colors of stones, in the faces of in the falling of feathers, in the dancing of fire, in the curve of old bones, I am my mother's savage daughter. The one